Onder het motto SOS Syrië was er afgelopen avond op tv... een nationale inzamelingsactie. In de uitzending waren onder meer reportages te zien uit Syrië... en de opvangkampen in de buurlanden. Voor de actie is het Giro nummer 555 opengesteld. De opbrengst wordt in de ochtend bekendgemaakt. Bij een kettingbotsing op de A50... zijn aan het eind van de avond vijf mensen zwaar gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe. De traumahelikopter werd ingezet. Bij de aanrijding waren vier of vijf auto's betrokken. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De A50 naar Apeldoorn is tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord tot zeker twee uur afgesloten. Het verkeer moet omrijden. Het weer vannacht helder en lichte vorst, het wordt min drie. Overdag opnieuw zonnig, soms wat stapelwolken. Blijft droog, het wordt maximaal negen graden. De dagen daarna iets warmer, maar ook kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, NCRV, Casa Luna, Plex Bolmeijer. We zijn op reis. We zijn een uurtje geleden vertrokken. Eerst maar eens naar Chicago. Via Athene hebben we Rotterdam bereikt en nu gaan we weer verder. En trekken wij terug de wereld in. Samen met mijn gast Frank Hekman. Hij heeft gesproken over um, zijn kennismaking met flow. Een begrip dat werd ontwikkeld door de Hongaarse psycholoog... die in Amerika zat, Chikzent Csikszentmihalyi. Ik heb even moeten studeren op die naam. En ook op de spelling van die naam. Mocht het u interesseren, als u het nog niet kent... dan moet u maar even een e-mail sturen naar kazalunaapenstaartje-ncv.nl. Ik weet het inmiddels. Flow. We hebben in het gesprek dat we het eerste drie kwartier voerden... Frank en ik eigenlijk ook regelmatig... Geraakt aan die cyclus van leven en dood, van afsterven en opnieuw beginnen... die ook de grondslag ligt aan het paasverhaal. Dus we blijven nog in de sfeer. Ik memoreer dat het vandaag ook in april de eerste dag is... van de Maand van de Filosofie... waarin het begrip schuld en boete wordt centraal gesteld. Ik wil het heel graag nog met jou hebben over um, jouw werk aan de duurzame aarde. Niet de sustainable performance, maar de duurzaamheid van de aarde, dat is een belangrijk um, aspect... van al die verschillende werkzaamheden die jij doet. En ook nog wel even over je eigen leven um, doorpraten. Nou, genoeg. Zat sowieso. Mochten er mensen zijn die zijn geïnspireerd geraakt... of bijvoorbeeld Olympische sporters die in Athene zijn geweest... en een bijdrage willen leveren aan deze uitzending... u bent van harte uitgenodigd om mee te praten. Als u ervaringen van flow hebt, 0800 1121 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. Uh, en we volgen alles natuurlijk ook wel via Twitter. Waar het op dat moment nogal stil is. Nou, in, ons, in, ons niche, in onze niche, laat ik het zo noemen. Frank, schuld en boete. In economisch perspectief, spreek je dat aan? Zijn wij met andere woorden schuldig? Ja... Klinkt natuurlijk heel calvinistisch, hè? Ja, ja, lekker. Ongelooflijk. Maar dat hebt het, mag vanavond nog Jij even. hebt het gedaan. Ja, ik denk. Ik, ik heb heel lang gedacht dat we. Ja, wel collectief schuldig zijn, maar onbewust. Onbewust, onbekwaam. Maar zo langzamerhand zijn we in een fase gekomen. dat. we ook eigenlijk wel bewust slechte dingen doen met die aarde. En uh, we hebben toch heel veel genomen tot op dit moment. En er zijn grenzen aan. En ik, ik moet zeggen dat die grenzen al lang gesteld zijn. Ik heb in mijn Amerikaanse tijd al kennis gemaakt met uh, Native Americans. Ik heb daar wat werk gedaan. Uh, uh, ik heb later nog meer kennis met hen gemaakt. En het gekke is, als je in 1999 had je in Den Haag had je de internationale vredesconferentie. Er waren zo'n 10.000 mensen. Het heette toen nog het congresgebouw in Den Haag. Maar daar kwamen dan toch weer zo'n ruim duizend inheemse mensen uit de hele wereld naartoe. 99. En die hadden eigenlijk allemaal één boodschap. Die Moeder Aarde die kraakt en al die redt het niet meer. Er moet echt iets gebeuren. En ze kwamen uit alle windstreken vandaan en hadden allemaal dezelfde boodschap. En toen konden we het al niet horen, want we waren nog steeds bezig. En uh, we zijn nog steeds bezig om te kijken hoe we die bodemschatten tot ons voordeel kunnen krijgen. Eigenlijk zijn we wel schuldig. Alles is ja. het maar omdat we niet luisteren bedoel je? Ja omdat we niet goed luisteren. We kunnen, we hebben, en ik, ik snap het in die zin omdat ik het zelf heb mogen ervaren. Kijk ik heb contact gekregen met, uh, zeker met een, uh, met een stam uit Amerika, de Ojibwe Indianen die uh, uh, door de First Nations, zoals worden genoemd, als firekeepers dienen. Dus zij zijn degene, als er bijeenkomsten zijn, een sacred fire maken. En dat sacred fire dat staat eigenlijk voor dat we ons bewust zijn... dat de dingen bezield zijn, dat ze spirit hebben. En als je met hen omgaat, dan merk je ook veel meer... dat je deelgenoot wordt van die natuur. Het is eigenlijk bijna niet te vermijden. Je merkt het, je voelt het, je ervaart het. Het hoeft ook niet besproken te worden. Het is een fijnere ervaring als je weet dat alles bezield is. Maar ja, wij hebben als, als westerlingen hebben we eigenlijk een afstand genomen tot die natuur. We beheersen het. We Bekopen het. Ja, de, de CO2-emissies. Als je veel uitstalt, ja. Nou ja, dan moet je wat betalen. Dan zetten we weer wat boom ergens neer en dat komt wel goed. En een soort van boetedoening is het. Ja, schuld en boetedoening. Nou, die hele emissierechten zijn natuurlijk failliet. Dat werkt niet op die manier. Waarom werkt dat niet? Nou, omdat het eigenlijk is, uh, het is vanuit de oude economische gedachte. Je kan je, je, kan je schuld afkopen, als het ware. Ja. Want die schulden zijn te groot geworden. Ja, we moeten eigenlijk radicaal eigenlijk anders omgaan. En we moeten zorgen dat die gedachte... dat wij eigenlijk de waarde toekennen aan... de productie en consumptie van goederen en diensten... Dat, is natuurlijk, dat blijft als dat een drama. Dat gaat natuurlijk helemaal fout uiteindelijk. Nou, het woordje natuurlijk, daar moet je altijd mee oppassen, vind ik. Dat gaat natuurlijk helemaal fout. De... Ja. Ja, ja. Ja. Nee, Lex hebt gelijk. Dat, hoezo dan? Ja. Dat kan je makkelijk zeggen. Uh, uh, ik, kijk, ik, ik kan makkelijk ook zeggen, ja natuurlijk, ik snap het wel... maar dan zijn we nog geen steek verder. Het is lastig omdat je het niet beseft. Maar als je altijd maar in die producten en aan die, aan die eindkant zit... en de resultaten en het geld zit... Ja. dan wordt geld geld het doel en het is geen middel meer. En het is ooit, ooit ontstaan als een middel. Maar het is een soort van einddoel. Ik bedoel, ja. toen ik jong was... dat klinkt misschien wel raar, maar ik ben uit de 50e jaren... Je bent 63. Ja, dankjewel. Net geworden. Ja. Kijk, dan... Ja, ik, er waren geen plastic kaartjes nog. En uh, je had een, uh, een melkboer die kwam aan de deur. En dan kwam een uh, bakker aan de deur. En ik ging met een tas uh, met een boekje erin naar de groenteboer van mijn moeder en zo. Maar nu, kijk maar, ik ook hoor. Ik loop ook lekker op straat met de paasdagen. De winkels zijn open. Je gaat daar even wat eten en daar wat eten. Iedereen heeft van die plastic kaartjes. En, en dat is het leven. Het leven is buiten en je kan het allemaal uitgeven. En je moet het ook uitgeven. En je wil dingen hebben, en je wil nog meer dingen hebben. Dat is zo'n part of life voor ons geworden. Dus die consumptie van, is gewoon iets waar we met z'n allen gewoon aan verslaafd zijn. Dat moet gewoon. Dat kan ook niet anders. Je kan het niet meer wegdenken. Maar als je nou eens de waarde zou toekennen aan de bron. Aan de source, aan gewoon aan de natuur, aan het ecosysteem wat tanende is. Maar stel je voor dat het weer functioneel zou zijn. En je zou daar de waarde aan toekennen. En daar een prijs aan geven. Dan moet je ook voorzichtig zijn natuurlijk. Maar ik weet ook niet precies hoe. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dan ga je die bron beschermen. En je wordt gewaardeerd en gehonoreerd als je die bron beschermt. Nou, dat zou een ander verhaal zijn. En dat is het verhaal um, dat verbonden is met weer een ander, ja, een, hele, hele, een heel groot project eigenlijk. Uh, of in laten we zeggen, een soort noemer waaronder veel verschillende projecten vallen. En dat heet, um, dan moet ik het even opzoeken, The Earth. The Embassy of, Embassy of the Earth. Embassy of the Earth. Ja, ik zocht even de website-titel. Embassy of the Earth. ja. En heb je het over, We hebben het over lichaam en geest gehad als het gaat over vlomen. Nou maken we het nog eens breder naar de sociale ecologie zou je kunnen zeggen. De sociale structuur. Ja. En betrekken we de aarde erbij. Um, Embassy of the Earth is, om het heel kort te zeggen, wat ik ervan begrepen heb, mensgerichte economie. Oftewel economie dienstbaar aan mensen, natuur en niet andersom. Misschien is het goed om je dan toch nog even mee te nemen of jij ons mee te na te nemen naar Kosovo. Want heb, ja. Daar is het begonnen. Daar is dat weer begonnen. Ja. Weer een andere reis. Ja, in de eerste plaats, de Ambition of the Earth is meer een voertuig. Het is een ja. soort van sociaal platform om versneld dingen in beweging te kunnen zetten. Omdat we ontzettend traag zijn. Als hier iets echt moet gebeuren, omgevingsplan, delta water of wat dan ook, dat gaat in de traagheid der departementen. <laughs> Uh, valt het terug in de Hollandse kluif? We zijn natuurlijk oorspronkelijk een moeras. Nou, het zuigt in Nederland. Dat kan heel langzaam gaan. En het, het ergert me. Ik, die dingen mogen niet langzaam gaan. Die moeten versneld gaan. Ik werd door, via een contact en de VN, werd ik gevraagd om in Kosovo, in Pristina, eens te gaan kijken en te helpen. 1999? Ja. Vlak na de oorlog. Bloed nog aan de grond. De Kosovaren waren in charge, maar werden eigenlijk gewoon in de schaduw gezet door een soort van uh, internationaal uh, uh, uh, regering... wat daar neer werd gezet. En die moesten gezamenlijk de problemen oplossen van die oorlog. De centrale energiecentrale is platgebombardeerd. De grote wegen platgebombardeerd. De winter kwam eraan. Deze nieuwe regering, of nieuwe ambtenaren, want de serven waren weg... die moesten dat gaan oplossen. Maar dat lukte ze niet. En ik moest met een aantal staatssecretarissen kijken of uh, die dit soort praktische problemen... infrastructuurproblemen kon oplossen. Met de Engelsen erbij een drama. Civil society... op zijn best of op zijn slechts... alles werd heel bureaucratisch geregeld. Totdat ik... door een, uh, een directeur... van het... Uh, uh, van het Kunsthistorisch Museum in Pristina... een jonge vent die zei... die hoorde van mijn probleem... het is verschrikkelijk om hier te werken. <laughs> en die zei kom mee, ik heb een oud huis, dat is een historisch huis... waar we nog in de traditionele stijl met elkaar op de grond zaten. En Hij liet me dat huis zien en hij zei, is dit iets voor jou... dan kun je uit dat ministerie weg en dan kun je misschien hier werken. Ik zei, dit is gewoon de uitkomst. En je moest ook in traditie zat je op de grond... en er waren een aantal regels en spelregels, die, die oude cultuur. En daar zat ik met de Engelsen en de Kozenvader en ook andere uh, buitenlanders... En het gekke was, omdat we op die manier ons verhielden tot elkaar. Zittend hadden we eigenlijk in 48 uur hadden we een aantal belangrijke oplossingen <laughs> gemaakt. En dat heb ik toen de Embassy of the Earth genoemd. Want we op de ja, je zat zaten erop. Ja, ja, ja, ja. We zaten op de grond. Contact met de, met de bodem. Met de bodem, met de vloer. Ja, ja, ja. En met, met de oerhoud, gevoel. Ja. En er zat rust en ritme. Maar, maar het werkte en, en, dus. En ook, niemand dus. was meer dominant. Je zat gewoon in een soort ja. egalitair verhaal met elkaar. Gewoon in een goede. Dialoog, gewoon dingen op te lossen. Ik dacht, ja, zo'n Embassy of the Earth... dat moet het zijn, dat moet het worden. Een platform, een sociaal platform... waar mensen bij elkaar worden gezet... de probleemeigenaren... en niet eruit voordat je gewoon... niet de oplossing hebt, maar in ieder geval... de weg naar de oplossing hebt ontworpen met elkaar. En dat was de gedachte erachter. Ik dacht, ja, hier heb ik een aantal jaren uh, ervaring mee... maar dit is wel een andere manier. En wat zich onderscheiden was van uh, wat andere natuurlijk, consultants, adviseurs doen... dat die Embassy of the Earth die heeft een respect voor die aarde. En de, het kledel is dan ook... één aarde is genoeg voor heel de wereld. Want we zitten hier natuurlijk op een footprint van één uh, op drie ongeveer. We hebben ongeveer in Nederland drie aardes nodig voor die wereld. En uh, in Amerika hebben ze de zes nodig. En in China inmiddels ook. Dus daar moeten we eigenlijk iets aan doen. En wat ik belangrijk vond dat er een sacred space was. Dus een ruimte waar verstild kon worden. Waar mensen ook weer een gevoel hadden... wat ik noem voor de spiritualiteit van dit soort vraagstukken. Dus de diepte want, in kunnen Want, want, dat, want dat moet je, je kan het niet alleen in economische termen... in, in termen van vraag en aanbod... kan je, kan je wegkomen uit... Ik, nee. ik bedoel eigenlijk niet eens deze de economische en financiële crisis... waar we nog in zitten... Um, maar de globale crisis, als je het zo mag noemen. Ja. Daar is een spirituele dimensie nodig. Ja. Stel jij. Ja. En dat heb ik wel van onze inheemse vrienden geleerd. Want die zijn, die houden zich tot die natuur op een manier, dat is de finer fabric of nature. Die hebben daar contact mee. Dat kun je niet altijd in taal uitdrukken. Uh, die hebben ontzag en die hebben respect voor uh, elk levend schepsel als die broeders uh, van mij van de Ojibwe-truid gaan jagen... wat ze ook nog doen of gaan vissen dan in Lake Michigan... dan doen ze altijd eerst een gebed voor de vissen die ze gaan vangen. Ja. En zij zeggen dus ook uh, dat de vis zich dan aanbiedt. En zij beloven ook altijd plechtig dat als ze dat, die vis gaan vangen... dat ze die gebruiken om op te eten, om, dat, om zich mee uh, te voeden. Ja. En dat is zo'n andere verhouding. En dat noem ik spiritualiteit, dat je je verbonden voelt met alles en dat het een gevoel van eenheid is. Nou, dat is vaak weg als je... Ik zeg niet dat analyse en theorie slecht zijn... maar als wij die verbondenheid niet meer hebben... Ja, dan gaan we die aarde echt uh, nog veel verder exploiteren... en dan, ja. we, dan gaan we het gewoon niet. Dus dat platform Embassy of the Earth is erop gericht... om die mentaliteitsverandering ja. tot stand te brengen. Nou heb ik, is mijn gevoel dat dat wel heel erg traag gaat... Als je het even, even afzet tegen de, de, de hardnekkigheid van het economische systeem... Ja. waar wij deel van uitmaken aan de ene kant. Bijvoorbeeld de technologische veranderingen. Hè, waar, hè, waar ik het aan het begin over ja. had en tegenlicht. Die ongelooflijk snel gaan en die fantastische oplossingen gaan bieden... aan ja. de andere kant binnen het economische systeem. Dan denk ik, ja, dan kom jij aan met terug naar de aarde... Ja, maar dat lijkt. En die lijkt, lijkt het een bijna een vaag verhaal te worden. Kijk, het is niet nou ja, zo. Want dat... wat je eigenlijk met die NBC of die OR doet. en noemen we het ook een sociaal platform. is die, die gemeenschap die het moet doen. weer eh, het sociaal vermogen in die gemeenschap terugzien te krijgen. Waar, waar dan ook. Waar dan ook in de wereld. Waar dan, dan ook. De... Dus het gaat soms over hele praktische problemen. zoals water. Ja. als energie. onderwijs. armoede. Maar wat je moet proberen is de stakeholders, de eigenaren van zo'n probleemgebied... om daar een gemeenschap van te maken. Ja. Want dat sociaal vermogen, dat is niet iets wat je hoeft aan te leren. Dat zit in ons mensen. He, die, die hersenhelften van ons, dat is een en al sociale intelligentie. Als het doel helder is en de doelstelling is helder... en die mensen sluiten hun armen eromheen, dan komt dat echt in ja. beweging. En is dat sociaal vermogen, die zijn niet meer terug te krijgen. Dus op een of andere manier moet je waar dan ook, welk probleem dan ook zo tackelen dat mensen weer met hun kont op de aarde, op de grond gaan zitten ja. en met elkaar in gesprek raken. Als principe dan, hè? Niet, en niet dat, dat je dit letterlijk hoeft te doen, En misschien. dat die vitaliteit van die gemeenschap is hersteld en dus ja. een veerkracht heeft om ook andere zaken met elkaar op te kunnen pakken. Dus dat dat sociaal vermogen is eigenlijk de kracht die dan terugkomt. Ja. Ik kan niet uh, uh, in een glazen bol kijken en kijken welk probleem er over een jaar weer om de hoek komt kijken, ja. maar als die gemeenschap in staat is. Om met die sociale intelligentie met elkaar dat soort zaken te kunnen weren en te keren. ja, dan uh, hmm. ben je een heel end. En als er uh, van dit soort vlekken overal op de wereld gaan ontstaan. Dan komt er weer kracht hmm. terug. Want je hebt, ik heb uh, jouw website. Uh, of jullie, nou ja, jouw website. Ja, ik ben niet alleen. Door, nee, dat is. Ik hoor het mezelf zeggen, ik denk ja. En Embassy of the Earth, uh, daar, daar, daar, dat open je. en dan, dan zie je bijvoorbeeld uh, waar het begonnen is. Um, en het is een soort tent die er nu staat, een ronde, Ja, een het ronde. symbool is een jurt, een Mongoolse tent. Dat is een ronde tent. Want dat is eigenlijk onze zekert space. Daar kun je even ja, stillen na al dat gehoor, horen, praten en tekenen en delibereren. Moet je soms even ja. stillen ja. en gewoon even het laten komen en even kijken of, of vanuit die stilte gewoon nieuwe impulsen kunnen komen. Ik dacht ook, dat is de plek waar je dan samen bijvoorbeeld elkaar treft... en in gesprek ja. raakt, maar goed, dat is de, iets anders. Maar dan zie je dus een heleboel projecten die je dan allemaal doet. Uh, of een heleboel. Ja. Het uh, gaat inderdaad over water of over, nou ja... ja wat, wat vind jij interessant om te vertellen? Wat is een project waarvan je denkt, ja, dat vind ik zo mooi? Nou, er zijn, er zijn een, een paar projecten die zijn interessant. Er zijn twee die heel interessant zijn. Eén is al in, in rijding, dat zijn de Economy Transformers. Uh, dat is een groep mensen die onder leiding van de Maris hebben gezegd van... jeetje, die economische crisis, dat gaat niet zomaar over. We moeten wezenlijk iets anders doen om dit te keren. Dit is niet, uh, je moet transformeren. Dat betekent niet een beetje veranderen, maar echt een slag maken. En die economie moet eigenlijk veel mensgerichter zijn en in sync... en, in, in, en, en, en samen met die natuur iets kunnen, want anders gaat het niet goed. Ja. Nou, daar heeft de embassy, US heeft daarin geholpen. Daar was ik inderdaad, dus is die embassy. En ik ben niet alleen, ik ben met een aantal mannen... en Maarten Brunsen en een aantal anderen die daarin helpen. Eh, als een soort voetvrouw hebben wij de geboorte van de, van de economy transformers eh, bewerkt. Mm, ook een soort platform Formen. eigenlijk. Ja, een platform gegeven waarin mm. ze die gemeenschap gevormd kon worden. Het was mm. natuurlijk best lastig om zo'n breed begrip als de economy... Vernieden, dat is natuurlijk zo groot en zo abstract. Maar hij heeft toch een goede doorsnede van, van slimme en goede Nederlanders... ondernemers, eh, academici, eh, politici, allerlei mensen aan meegedaan. En dat is toch een soort beweging van ruim 600 man... die, die met allerlei initiatieven bezig zijn... en die met elkaar een aantal axiomas hebben neergezet. Een aantal dimensies van wat zo'n nieuwe economie zou kunnen zijn... En die zou je als een soort van toetssteen tegen je bedrijf kunnen houden. En dat is wel interessant. Er is een boekje over geschreven. De Helen Toxopeus, eh, En dat gaat over geld. Maar dat gaat eigenlijk over die zes dimensies van eh, nieuwe economie. Hmm. Nou, dat is één project. Het loopt. Het is zeker de moeite waard om te kijken. Omdat er veel in Nederland wordt eh, in beweging gezet. Herman Wijvels heeft er zich als een godvader ook nog over gebogen. Eh, en het is echt een grassroots beweging. Economy Transformers. Ja. Ja. ja. Dat is één. Een ander project waar, uh, wat heel interessant is... is dat heet uh, de, de Agricultural Biodiversity Community. Dat zijn kleine boeren, vooral op het zuidelijke halfrond. moet je denken aan Afrika, aan India, Pakistan, Bhutan... aan, uh, aan Cambodja, Vietnam, uh, uh, Thailand, uh, die Filipijnen... Die hoek, daar zijn kleine boeren bezig met behulp van eh, wetenschappers... om te kijken of ze hun gewassen eh, klimaatbestendiger kunnen maken... beter kunnen maken op een natuurlijke manier. En zij, die kleine boeren zijn eigenlijk ook de beschermers van het ecosysteem ja. tegelijkertijd. Want 60% van ons eten komt nog bij de kleine boeren vandaan, Terwijl we allemaal denken dat de grootschalige intensieve landbouw het allemaal is echt niet waar. Maar het is natuurlijk veel moeilijker om hun te verenigen. En wat hebben we gedaan? We hebben uh, 60 van die NGO's die zich hiermee bemoeien... in Afrika en in Azië, bij elkaar gezet. Uh, Oxfam Novib is daar heel actief in en Hivels. En hebben gekeken wat die succesvolle verhalen zijn van boeren... die al iets goed doen met behulp hiervan. Die hebben we bij elkaar gezet en daar zijn we een gemeenschap van aan het maken. Zodat die echt een soort van knowledge platform... dat ze kennis kunnen gaan delen met elkaar. Via, dat ze lopen via internet kunnen. allemaal? Daadwerkelijk ook een embassy neergezet in Thailand. Uh, uh, daar uh, waren 60 man aanwezig en ja. die hebben een aantal dagen hebben ze die community gebouwd. Ze hebben een, een punt aan de horizon met elkaar gezet. Ze hebben daar ook letterlijk uh, uh, uh, analoog een, een, een uh, digitaal platform gebouwd met elkaar. Dat allemaal onder de goede leiding van mijn vriend uh, en mede-lotgenoot uh, uh, van de embassy Maarten Bruins. Die kan dat goed. En, en, en dat loopt en dat draait. En dat mm. gaat ook door. En je ziet dat die zijn ook actief uh, in, in, in Rome... bij het uh, deel van het voedsel, uh, uh, gebeuren, zeg maar. En die zijn op allerlei mogelijke manieren... met certificering van zaden bezig. En die, hebben een, die, gaan, echt, die gaan echt heel veel betekenen. Dat kun je zien. Daar zit mm. veel energie en dat zit, ontwikkeling zit erin. Dat is ook belangrijk, want uh, zij zijn de, de behoeders van, ons, van onze natuur ook.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 A man lost in time Near Cardiou Just walking the dead Thousand people, crossbars broken, fingers are crossed just in case. Walking dead. It was wrong. Luna. Lex Alsof je geluisterd heeft, David Bowie, naar het gesprek met uh, Frank Hekman. Uh, een commentaar het. Where are we now? Precies, waar zijn we met z'n allen en waar gaan we naartoe op weg? Uh, het is bijna half twee. Um, u kunt nog steeds bellen. Nog wordt de tijd voor ons vanavond natuurlijk wel weer iets minder. 0801121. Frank, ik zei het aan het begin. Het is zo'n mededeling waarvan je denkt: ja, pff, moet ik het zeggen? Mag ik er naar vragen? Jij hebt sinds vier jaar een hersentumor. Ja. Um, hoe, hoe is het om te leven met een hersentumor? Terwijl wij praten, wij praten over duurzaamheid, sustainability. Ja, dat heeft zeker uh, mijn perspectief wel veranderd. In welke zin? in de zin dat ik ja, bewuster met het leven ben omgegaan en ook dat deed je al je deed al je was al raadsel. Ja, gewust. maar met mijn eigen leven, met, met, kijk, ik ben ongelooflijk goed in het kijken naar een ander en hoe dat ecosysteem van jouw <laughs> leks werkte zo. Maar toen werd ik wel geconfronteerd met mezelf en. Uh, ik kon er aardig over praten, maar ik, ik had de reis van de Held geschreven. Maar de tegenslag, die moest ik, dat hoofdstuk moest ik toch wel even zelf ja, gaan lezen. Je, eigen, je kwam toen dat opeens een. Dat was niet zo goed begrepen, kennelijk. Je kwam je eigen draak tegen? Ik kwam mijn eigen draak tegen, ja. En, uh, en ook, je bent bang. Ik dacht eigenlijk dat het afgelopen was. Zo leek het eigenlijk ook eens. Maar ja, het gekke is dat... Uh, je adapteert de mens pas zich zo ongelooflijk aan. En mijn aard is misschien heel optimistisch. Dus na, toen de angst een beetje weg ebte, dacht ik van... ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? En ik besloot eigenlijk, ja, die gaat er gewoon uit. Dus ik had die tumor, die had ik uh, genoemd naar een hond... die ik vroeger had, die heette Gijs. En die was <lacht> ongelooflijk vals. Maar wij hielden van dieren. Mijn moeder zei altijd, nou, Gijs gaat niet weg. En wij zeiden altijd, mam, Gijs moet echt een spuitje krijgen, want hij is levensgevaarlijk. En als u hier iemand had gebeten, zei mijn moeder altijd... ja, ze hadden toch kunnen zien dat hij een slecht humeur had. Hmm. Maar ja, we hebben dus Gijs altijd gedoogd. En ik heb mij natuurlijk maar Gijs genoemd. En ik zeg: Gijs, het is voorbij. Je moet het pand uit, jongen. Hmm. Het is voorbij. Je moet weg. En ik ah. ben eraan gaan werken. En ik heb mijn dieet aangepast. Ik ben nou, gaan uur, uur, trainen. Bent, want... Er zijn andere opties. Hè? Je, zegt, je bent aan uh, gewerkt, dieet en trainen. Ja. Uh, de, de weg van chemotherapie, ja. bestraling. Uh... Dat is een goede, ja. Dat kon allemaal niet. Was, uh, hij zat, He? het was een, ik had een hele unieke tumor. Nou, er zijn er maar 37 van bekend in de wereld. En hij zit op een plek waar het zo link is om iets te doen: dat ze niet kunnen snijden. Je kan geen chemo doen. Je kan geen uh, laser doen. Je kan eigenlijk. Het is niets. Het, in, niets. Maar dan is het toch, dan krijg je toch in feite de boodschap, is het einde verhaal? Ja. Je was terminaal. Het is, een, hij is agressief, maar langzaam groeiend. Dus dat is ook weer zo'n dubbele boodschap. Ja. Hij zat dus kennelijk al heel lang. Hij was nu zichtbaar, omdat mijn gezichtszenuw uitviel. Ik was al doof. Ik dacht, vroeger dacht men dat het een andere oorzaak was. Als ik doof van één oor dan hoor. Ik hoor met ja. het andere hoor, heel goed. Ja. <laughs> maar. Ja, ik, ik had geen andere optie dan te zeggen van nou dan moet ik het zelf doen. En dat vond ik eigenlijk wel fijn. Ik had het gevoel als ik in een ziekenhuis lig en ze maken de boel open. En ik had wel dingen gelezen dat kan wel een jaar of twee jaar duren voor je dat ja. allemaal weer te boven bent. En ik had nog veel te doen. Want dus ik weet dat ik uh, de biopsie had gehad en uh, uit het ziekenhuis kwam. En ik zat met een verwant op mijn hoofd met... Uh, drie gasten aan de keukentafel de embassy op te richten. Ik dacht, nou moet ik dat maar eens gaan doen. Want ik heb het al heel lang in mijn hoofd... en nou moet maar eens een feit worden. ja het haast opeens. En dat soort dingen. En, en, maar wat me echt is gaan helpen... is dat ik uh, ging beseffen... ja, je moet het echt zelf doen. Je moet niet een beetje veranderen... maar je moet eigenlijk radicaal veranderen. Maar iemand, bedoel, als ik me een inschatting kan maken... van jouw situatie op dat moment dan is toch ook de boodschap, er is niks aan te doen. Dat ja. krijg je toch in feite te horen van de oncologen. ik. Ja, dat denk zeggen ik. ze. Maar goed, ik had nooit zo ongelooflijk veel uh, ontzag voor medicijnman. Ik ben zelf ooit een gesjeeste medicijnman. Ik heb een jaar medicijnen gestudeerd. En ik kom ook uit een familie met artsen en zo. En <lacht> dus je weet hoe vertrouwbaar wist gaat Ik weet uit. hoeveel de gaat. En ook hoe, het, is, het is natuurlijk technisch een fantastische wereld, maar ja. het is geen complete wereld. Nee. En ik weet ook, het, ja, de waardering voor andere ja. therapieën was niet heel groot. Maar ik zei wel, nou, ik ga het zelf oplossen. Nou, ze dus, uh, wensten mij veel geluk. En ik, ben, uh, ik liet eens in de zoveel tijd een MRI-scan maken. Maar ben gaan mediteren. Hardcore. Uh, Wat is hardcore mediteren? Tien dagen stilte. Echt absoluut. Absoluut stilte. Waar, waar, waar stilte. doe je dat? Pas meditatie. meditatie kun je in Engeland, in Nederland, ja. verschillende plekken doen. Maar dat is gewoon fantastisch. Want je wordt absoluut geconfronteerd met jezelf. En eh, je, als je geluk hebt, komen er inzichten die niet eh, cerebraal of rationeel zijn. Ja. Maar die gewoon dieper zijn. Maar is het zo dat, want je zegt van je wordt met jezelf geconfronteerd. Dat is dan ook weer zo'n formule waarmee je... Tien dagen stilte. En dat heb je dus al een paar keer gedaan. Even, ja. even pakt. Maar er gaat volgens mij een ongelooflijk intense ervaring achter schuil. Ja. Die ook angstaanjagend kan zijn. Ja. Het, wat, wat er kan gebeuren volgens mij. wat Ik heb van, ik heb het zelf niet, die ervaring niet. Maar ik heb wel gesproken met anderen die die ervaring wel hebben. Dat je als het ware ook uit, jezelf, uit elkaar kan vallen dan bijna. Ja. weet je of je dat meegemaakt hebt? Dat ja, soort? je gaat ook wel stuk. Want het is natuurlijk... Dat geahoer in je hoofd, dat stopt natuurlijk helemaal niet. En zeker ook niet als er ook wel angsten zijn. Dus ja, als het dan op een gegeven moment stilvalt... het is, het is, wel, het is wel een hele intense, intense ervaring. Het is niet kan je er iets van, over zeggen wat er dan met je gebeurt? Nou ja, je hebt pijn en je kan niet stilzitten. En dat, uh, en dat, uh, in het begin ging het even heel goed. En dan was ik onmiddellijk overmoedig, zie je wel, dat ik dat kan. En uh, ik had natuurlijk best wel een op dingen gedaan... Maar het moment dat ik dacht dat ik er was, dat is typisch Frank. Dan denk ik, hé, hey, ik heb gescoord. Ja, toen werd ik natuurlijk zwaar gestraft. Want dat ging helemaal niet meer. En nou, ik ging muurvast zitten. Alles deed zeer. Ja, en toen, uh, toen en dan? zat ik opeens in die tumor ook, in mijn, in mijn meditatie. En daar raakte ik best wel van in paniek, want het deed enorm zeer ook. En uh, je mocht dan wel een gesprek met, uh, met uh, de, de boeddhist die dat voor zat aanvragen. En dat deed ik ook. Emotioneel als ik was. En, en die zei alleen maar van... Ja, had je niet aan opdracht. Je moest gewoon alleen maar op je adem letten. Ik <lacht> moest er ook wel op lachen meteen. Want het was zo bevrijdend. Ik hoefde me helemaal nergens zorgen. Ik moest me alleen maar aan mijn opdracht houden. <lacht> maar ja, dat liet ik natuurlijk niet. En ik ging er wel in. En ik moet zeggen dat... Uh, ja, ik ik kreeg eigenlijk wel een hele bijzondere openbaring. Want wat, de, wat de crux en de essentie was van... Nou ja, wat is stress, hè? Ze zeggen wel eens, als je... Uh, ziektes hebt die wat langer zijn... heb je een stukje immuunsysteem... die zo hoort eigenlijk alles op te ruimen. Dat doet het kennelijk niet. En een van de belangrijkste redenen... is waarom het immuunsysteem niet goed werkt, is stress. Maar niet van een kortstondige aard... wat we allemaal willen hebben. Maar iets wat er wat langer zit... en wat eigenlijk zo ingesloopt en zo habitueel is... dat het blijft hangen in je systeem. Nou, daar kwam ik wel op. Ik snapte wel wat die stressor was... En wat die oorzaak was... En dat geeft. Dus, je bedoelt dan niet die tumor? Niet die tumor, nee. Ja, ik gewoon ik wat er. Psychische je frank, inhoud, hekman, dingen. De manier waarop je over jezelf denkt en hoe je in het leven staat, zou ik maar zeggen. Ondanks alle bezig zijn met flow. Ondanks alles dat Want je dat denkt dat... dat je het allemaal weet en dat je boeken schrijft, dan uh, merk je gewoon van hé. Hey, ergens cerebraal wist je wel wat en zo. Dan had je die analyses allemaal gemaakt. Maar dat helpt niet. Het maakt namelijk, ik leerde wel, het maakt geen moer uit in het leven of je het allemaal wel weet gaat om een veel diepere ervaring en dat is wel iets wat ik wel wil benadrukken hier is dat het feit dat je uh, durft te vertrouwen in de kwaliteit van je eigen ervaring hmm. en daar iets mee kan doen dat is misschien wel het belangrijkste hmm. wat voor mezelf naar voren kwam omdat ik het wel eens had gezegd en zo maar nou moet je ook echt Diep vertrouwen, een soort van groen vertrouwen hebben in je eigen ja. ervaring dat het zo is. En dan gebeurt er ook wat. Dat, dat stress ik ook wel in die reis en met die kunstenaars en nu ook met atleten als ik nog iets met ze doe. Is dat je misschien wat het mooiste cadeau is wat je jezelf kan geven? Is dat je weer vertrouwen hebt in de kwaliteit van je eigen ervaring. Want dat wordt op de lagere school uitgeschoten. Dan uh, is het natuurlijk uh, ja. alles de wetenschap is objectief en die is hard. En uh, onze ervaringen zijn kinderlijk en zijn naïef. Hmm. En dat is lastig, want die subjectiviteit die heb je nodig. Daar zit de energie, daar zit eigenlijk de transformatie. Dat is je bewustzijn. Verbondenheid verbonden met de aarde bijvoorbeeld, denk ik ook. Ja. En dat inzicht kreeg je toen. Ja. Misschien pas voor het eerst echt. Want, dat, want je zei, je, sprak, je, kreeg een ongelooflijk, je kreeg een openbaar, je noemt het zelfs een openbaring. Ja. Dus door eh, ja. de pijn heen en de paniek ja. en de angst en ja. de stress en de ellende... Ja. gebeurde er toch iets. Ja. Ja, het blijft Pasen, denk ik, durf ik bijna te zeggen. Ja, ja, ja. Het kwam er ja. toch licht. Ja. ja, letterlijk. Want toen ik buiten kwam, we gingen s ochtends om vier uur begonnen... en s'avonds om negen uur gingen we op één hoor. Het was winter, ik liep buiten... En ik dacht, ik zei eigenlijk zo hard God. ik zou wel bevestigd willen zien dat dit nou echt zo is of zo. Ik, in zo'n soort uitspraak, denk ik. Ik was ook wat verward, maar ook ja, ontdaan over wat er gebeurde. En toen brak eigenlijk uit de wolken een volle maan door. Die scheen me echt recht in mijn bek, weet je zo, op die manier... En ik voelde dat als een soort van omen, als een soort van teken. Ja, in de Bijbel zouden ze dat een teken van God hebben genoemd. Eh, maar het gekke was, wij begonnen s ochtends vroeg altijd eh, om, om half zeven of zo... Was er ja. altijd een, werd er altijd een soort van eh, voorgelezen uit de verhalen van Boeddha. En in dat verhaal, aan het einde van dat verhaal... was een vrouw die had spontane verlichting... Ze had spontaan een verlichting, kwam er in een zaal... en ze keek in de full moon face of de boeddha. En toen dacht ik, toen begon ik heel hard te lachen. Je moet daar heel stil zijn. Ik dacht, ja, ik weet wat dat is. <laughs> ja. Ja. ja. Goeiedag, ja. zeg. Um, tien dagen stilte. Anders eten. Ja. Bewegen. Bewegen. Je bent een sportman in hart en nieren. Sportman. Toen was je vergeten. Ik was het niet vergeten, maar ik was niet zo serieus ermee mee bezig. Ik, beweging is mij wel belangrijk, maar niet echt weer tot het gaatje gaan. Echt, uh, echt gewoon uitslopen. Dat doe je weer? <laughs> ja. Want dat is goed? Ja. ja. En hoe is dat nu in je hoofd? Nou, de laatste MRI-scans hebben laten zien dat hij aan het krimpen is. Dus dat is een goed teken. Hè? Nou, als ik dat in het ziekenhuis, krijg dan de uitslag. Ik kom dan eens het jaar terug en dan heb ik weer een andere. En die zegt van, ja, hij is kleiner. Nou, dat is hem. We hebben de meetfoutcorrectie nog niet meegerekend. Ik zeg, ja, die is 5%. Zegt hij, ja, dan moet ik toch bekennen dat we... Uh, dat die onverklaarbaar boven... fenomeen hebben. Het mag dus eigenlijk niet van hun. Maar het is wel zo, dus uh, zeg ik... Uh, wees blij, man. <laughs> zeg jij dan tegen zijn onkoloog... durft vertrouwen op de ja. kwaliteit van je eigen waarneming? Ja, ja zoiets. Ja. Onvoorstelbaar verhaal, dit. Ja, hè? gek, hè? Hoe lees jij dat? Wat betekent dat? Nou ja, dat we natuurlijk gefixeerd zitten... in onze eigen overtuigingen. Uh, zeg je weer natuurlijk. We zitten die... natuurlijk gefixeerd. ja. ja. Ja, zien is geloven, maar geloven is zien. Ja, dus wij zeggen zien is geloven, Indianen zeggen geloven is zien. Hm. Something smooth, smooth, smooth, smooth, know. I tell him I like smooth, It takes a lot to please me. These new school caps, electro this, electro that. I ain't feeling that. I mean, I just like a smooth kick, a sweet, smooth melody. Make you feel so good. That's what I like. The stairs, we high-hat, that's what I like. Holland. Frankie Howland. Ook weer een uh, première, primeur voor uh, Radio NL. Wie is Frankie Howland? Frankie Howland is een veelbelovende producer, een DJ uit Chicago <laughs> en mijn zoon. <laughs> <laughs> yeah. My Groove, gisteren nog gemasterd in Chicago via de World Wide Web. Um, naar ons toegestuurd. Dank je wel, Frankie. Um, een held, je zoon? Ja. Waarom? Dat hij... Waarom? Ja, hij, hij, hij weet op een bepaalde manier trouw te zijn aan zijn eigen kunst. Hij wil niet die commerciële kant uit. Hij maakt hele mooie dingen. Maar hij is eigenlijk trouw gebleven aan die Chicago Deep House muziek. Uh, maar hij maakt het, zoals ik het van anderen ook hoor... op een manier dat je het fysiek kan beleven. Hmm. En je hoort, als je het echt instaat, dan gebeurt er iets met je lijf. Hmm. En hij uh, zit met al die subtiele dingen zit hij te werken daarin. En ik vind ik wel bijzonder. En daarin is hij, ondanks uh, de verleiding van commercieel te gaan... gaat hij toch zijn eigen weg en maakt hij mooie dingen. Want dat is wat je als producer, dj, um, zou kunnen gebeuren... Dat je voor de grote discotheken of, of nou ja, de massa ja, je kan, iets gaat produceren wat je eigenlijk zelf Hij Dat was een jaar geleden in, in, in uh, Florida, waar hij dan uh, andere muziek kon spelen van een vriendje van hem. Nou, die rijdt nu met zijn eigen bus rond, tourbus rond. En, uh, ja. Maar die muziek wil die gewoon niet. Hij wil trouw zijn aan wat hij zijn kunstvorm ja. noemt. My, my groove. Ja. Um, laatste uh, 13 minuten van. Uh, deze uitzending van dit gesprek. Frank Hekman. Ben je inmiddels goede maatjes met de dood? Ja. Ja, goede maatjes. Ik ben er niet bang voor. Ik ben er niet bang voor. Ik weet niet of ik een goed maatje met de dood ben. Dat, dat zou ik nog moeten leren, ja. Maar ik ben er niet bang voor. Nee. Want hoe sta je dan? Hoe sta je? Kijk, dat is... Op een bepaalde manier hou je bezig met de toekomst. Ja. Van mensen. Hè, op die levensreis die ze doorgaan. Ja. Met de toekomst van de aarde. En ja. sustainability. Ja. En bij jou heeft althans, het, Nu gaat het dus weer goed. Ja. Wonderbaarlijk genoeg. Um, ja. Lijkt je meer tijd te krijgen. Ja. Maar je bent, de, de, de dood is je wel aangezegd. Zo van nou, het dus kan ja. ook afgelopen zijn nu. Maar dat, ja goed. Dat verandert dan toch alles. Ja dat verandert heel veel. Maar je begon het programma in die cyclus van leven en dood. Als je de dood zo ziet, dan zie je het leven namelijk ook heel sterk. En je beleeft het wel heel, ja intenser. Want dat, uh, ik heb natuurlijk altijd wel een... Ja, als je hoort wat ik doe en gedaan heb... maar die intensiteit is wel hoog... Dat, dat nummer van deze Bowie net, Where Are We Now, dat, ik vond dat zo'n treffende titel, want dat zeg ik ook heel vaak tegen mezelf, waar ben ik nu? En dat geeft mij wel, dat zet me echt in de middle of the moment. En dat, die acuutheid die heb ik. En daar, ik kan gewoon aanstaan, als je over flow praat, dat, dat, dat is gewoon, dat ben ik. Ik wil niet zeggen dat je altijd een sloop bent. Want dan zou je een meteoor zijn. Dan brand je op. Dat red je nooit. Maar als ik uh, met de dingen bezig ben... waar ik van hou, ja, dan sta ik aan. Hm. Ja. Dat merk je toch wel. En... <laughs> <laughs> nou ja. Ja, dat hoef ik, dat hoef ik niet... Uh, uh, uh, Daar hoef ik niks over te zeggen. Ja, dat merk ik. Ja. Dat merken luisteraars denk ik ook. Ja. Dat is heel, uh, heel direct en heel helder. En hoe... En... Wat is toekomst voor jou nu? Voor jou persoonlijk, in eerste instantie? Ja. Wat, heb je, wat voor plannen heb jij nu? Ja, ik, eigenlijk... Dat wat ik geleerd heb in de afgelopen ja, 25 jaar, mijn, of langer nog wel... Dat, ik wil wat overdragen ook. Ik wil andere mensen leren wat ik kan. Heb je daarbij haast? Uh, ik, het lijkt of ik haast heb, maar ik heb geleerd dat je geen haast kan hebben met zoiets. Het, werkt, het komt naar je toe of het komt niet naar je toe. Als je echt leert om uh, op reis te zijn. En op eigen kompas te varen. Dan komen de dingen naar je toe die naar je toe moeten komen. Als je er net een beetje naast zit. Dan ga je forceren. En dan ga je dingen moeten doen. En dat lukt eigenlijk niet. Zeker niet de dingen die ik wil doen. Dus je moet het overgeven, zorgen dat je met grote aandacht de dingen doet die je moet doen... en dan komt het wel goed, op een of andere manier. Dat is mijn vertrouwen dan. Ja, wat ik graag wil doen is dat ik over wil dragen. Uh, dat noem ik dan maar uh, sustainable performer worden... of social ecologist, hoe je het wil noemen. Mensen die dit soort processen kunnen ontwerpen en neerzetten. En ik wil nog wat dingen afmaken... Ik heb grote interesse in uh, wat John D. Liu doet... die bezig is met de restoration van uh, degraded uh, gebieden in de wereld. Dus ontboste gebieden, herbebossen, gebieden... vooral de gebieden die, die rijk zijn geweest vroeger... als het een paar honderd jaar geleden... blijkt men met de juiste technologie vrij snel te kunnen restaureren zodat er weer een natural habitat is. Ja, een... Dat ruimt een beetje op uh, de, de jongen die in de woestijn van de Sahara gaat zitten. De, de, zijn naam ontschiet nu even, die een tegenlicht zag en die door zoet, zout water uh, te transformeren in zoet water. Ja. in de woestijn uh, ja. komkommers kan laten groeien. Ja. Maar goed, dat is een, een andere. Ja. Maar goed, het is dus misschien technologie. maar John is een, was een BBC eh, documentairemaker. Ja. Hij heeft voor National Geographic gedaan. Maar hij heeft een schat aan, aan kennis en informatie door zijn documentaires gemaakt. Waardoor het eh, ja, duidelijk is voor een aantal mensen... dat je eh, vrij goed kan restaureren op bepaalde plaatsen in de wereld. En die plekken zijn al bestemd. China is grootschalig bezig. Rwanda is, in Zuid-Amerika zijn ze bezig. Ja, het is nu een kwestie van jonge mensen opleiden om dat te willen doen. Het is werk, je moet het doen. En het worden een soort vocational centers voor, voor jonge mensen. Een soort van uh, middelbare landbouwschool voor ecotechnicians, zal ik oh, maar ja. zeggen. En, en, en dat is ook econo economisch haalbaar? Ja, dat is economisch haalbaar. Sterker nog, het is ecologisch noodzakelijk. <lacht> ja, ja, nee, dat vind ik een veel leuker woord. <lacht> <lacht> ik denk van, ja. of het, economisch het moet toch is. sceptisch zijn? Ja. ja, maar daar zijn we... Maar, uh, Lex, dat is natuurlijk ook wel de uitdaging. Willen we daar ons geld in zetten? Ja. En dat is natuurlijk altijd zo. Nou, sommige landen wel. Die vinden dat eigenlijk uh, vanzelfsprekend. Want er komt wel heel veel uit terug. Want je kan. Ah, je, je, uit die, de, de vluchten van die aarde zijn niet gering als je het goed doet. Maar die, die, die plekken op de aarde. En, ben je erbij betrokken? Ik ben in gesprek en ik ben geïnteresseerd. En ik wil uh, in ieder geval uh, wat de embassy kan, wil ik aan hun uh, schenken om, uh, ja. om ze te helpen om dat soort processen te versnellen. Ja. En het kan dus echt. Wat moet er gebeuren om zo'n zo plek van de aarde die eigenlijk uh, uh, uitgemolken is, ja. uh, om dat weer te herstellen? Wat, wat heb je daarvoor nodig? Nou, als je ziet, in, in China hebben ze een gebied zo groot als België hebben ze een een jaar of tien geleden begonnen. In zes jaar tijd hebben ze het gerestaureerd, ze herbeplanten en ze hebben een bepaalde manier van die natuur zichzelf te laten uh, regenereren. De mensen moeten wel bij betrokken zijn, die, maar die moeten zich onmiddellijk terugtrekken. Die biomassa die moet bijvoorbeeld aan de aarde weer teruggegeven worden. Je moet niet dingen die uh, afval wat wij als afval zien verbranden en al die fikjes overal, nee. Dat moet allemaal in de grond terugkomen, want het de vocht moet vast worden gehouden als die uh, zeg maar, die, die vochtigheidscyclus van de, van de grond en de natuur weer terug is, en, en de, dan gaat de rijkdom van die grond gaat weer groeien, dan zie je eigenlijk dat het wordt exponentieel, komt die natuur terug. Het is bizar hoe snel dat kan, want zes jaar tijd is eigenlijk gewoon niks. Maar dat is daar in China en dat België-China... Je ziet het, je kan die documentaires van, uh, van John zien op de VPRO. Dat uh, heet, geloof ik, Green Gold. is een uitzending geweest van, uh, op de VPRO. Nee, het is buitengewoon indrukwekkend. Goed zeg. Wat zijn er dan toch ontzettend veel... Ja, projecten, dingen die ook al concreet... We hebben hier al eerder natuurlijk gasten gehad, ja. hè? Uh, Pauli bijvoorbeeld die uh, allerlei projecten ook verzamelde in de wereld. Misschien heb je er ook al mee te maken gehad. Of ken je hem wel? Uh, uh, hij noemt het dan blauwe economie. Ja. Waarbij ecologie en economie hand in hand gaan. Ja. Bij hem vond ik wel, ook, uh, wel uitgaande van economische, ecologische systemen... bleek er wel winst te maken te zijn. Dat vond hij dan ook wel belangrijk, in die blauwe economie. Ik weet niet hoe jij dat dan ziet. Ken jij hem? Ja, ik ken hem, maar ik ken hem niet persoonlijk. Maar zijn gedachten goed. Is dat een spoor dat we niet moeten volgen? Of juist wel? Of is dat dan weer anders van wat jij... met de mijn, je, mijn, mijn eerste, en dat is ook van recent hoor, zoals ik daar tegenaan kijk. Ik denk dat we toch wel iets radicaals nodig hebben om die... Uh, ja, die ecologische crisis een beetje te kunnen keren. We zijn enorm bezig met die economie en meer en meer en meer. Ik weet dat het eerste embassy-project was op de NDSM in Amsterdam... met uh, uh, 30, 40 uh, jonge Nederlanders, onder de 40... die een open brief aan Balkenende hadden geschreven... Annick de Wit van, hey, bezuinigen, bezuinigen... Ga nou eens investeren in uh, duurzaamheid, man. Wij doen het al en daar zit gewoon veel in. Daar kun je ook een nieuw soort economie mee uit de grond stampen, Met Veel werkgelegenheid, je kan er geld mee verdienen. Maar je ziet, dat is politiek niet gedreven, maar wel op burgerinitiatieven. Je ziet eigenlijk nu al, we zijn pas drie, vier jaar verder... zie je enorm veel initiatieven overal ontstaan. Dus ik denk dat er een soort van patchwork ontstaat van allerlei... Uh, ongeduldige mensen die zich verzamelen en dingen gaan doen... daar zie ik wel, wel, wel veel in. En, en, en, en veel van de, de beelden die die economy transformers... die groep bijvoorbeeld opriepen over wat dan een, een, een mooie toekomst zou zijn... ging niet over economie, ging niet over geld. Het ging over veel kleinschalige gemeenschappen... waar uh, we eenvoudig te leefden, waar ja. we iets voor die kinderen van ons deden... en de kinderen van onze kinderen... En waar de, de veerkracht van de gemeenschap weer centraal stond. En livelihoods, hè? resilient livelihoods. En dat eigenlijk, als je daarop stuurt, ga je veel meer bereiken dan wanneer je zegt van hoe moeten die economie. De economie ja. is een middel. Nee, oké, okay, maar goed. Ik, ik geloof wel dat, dat Pauli met zijn blauwe economie dat ook zo ziet hoor. Dat het deel, deel uitmakend van zo'n ecologische structuur ook gaat om kleine gemeenschappen. Binnen ja. een klein gebied, dat, maar dat dat economisch. Um, kan floreren. Ja, dat, absoluut. Dat, dat, dat bedoelde hij. Ik geloof niet dat hij dat nou zo. Ja, totaal mee eens. Dat is ook zo. Maar als je denkt van we moeten nieuwe businessmodellen verzinnen, zodat ja. we iedereen mee kunnen nee, trekken, dat, gaat dat, dan doe lukken. ik hem onrecht. Nee, dan doe ik hem echt onrecht. Ik ja. geloof dat hij, hij, hij komt ook uit de Club van Rome. En, en ja. Ik heb namelijk het idee dat die blauwe economie van hem, dat, dat concept, dat, dat niet zo ver af zit van waar jij mee bezig bent, eigenlijk. Ja. Um, nou, voorlopig komt. ...deze reis van ons gezamenlijk uh, nu ten einde. Ik vond het wel bijzonder om, uh, om mee te maken. Een stukje met je mee te gaan. En voor mij ben je wel een held. Dank je wel. Dank jou. En het gaat je goed. Jou ook. Dit was Casaluna voor vanavond. Uh, zometeen de EO... Denk ik tenminste, althans. Ik zie nog niemand. Ja, die zie Ze komen eraan, er wordt geknikt aan de andere kant van de ruit. Dus dat is heel <laughs> te stellen. Maarten komt. Uh, dit is de nacht van de EO. Ik weet dus even niet waar het over gaat. Maar dat komt vast wel goed. De hele nacht. En uh, morgen heeft Klaas Drupsteen... mijn gewaardeerde collega te gast... Arnold Marinissen. En dat is een hele leuke slagwerker. Gaat ook al jaren Het is een su sustainable performer, hoor. Ik weet niet of hij uit Rotterdam komt. Nee, daar komt hij niet vandaan. Maar een hele goede slagwerker. Um, die kan ook echt hele ingewikkelde ritmes slaan. Maar die heeft uh, op eigen initiatief... een World Minimal Music Festival op touw gezet. Dat loopt vanaf... morgen is het, 3 april. 2 april. Tot en met zondag 7 april. En daar komen uh, bijvoorbeeld het Kronos-kwartet. Komt daar... Uh, strijkkwartet Amerikaans dat moderne muziek maakt. U kan bijvoorbeeld uh, ten Holt nog eens, nee, de muziek van Simeon ten Holt, Kante Ostinato nog eens keer integraal en live horen. En nog veel meer. Dus dat is allemaal in dat uh, World Minimal Musical Festival, waar morgen Klaas Drupsteen over gaat praten met Arnold Marinissen. Daarmee heb ik de boodschappen doorgegeven. Ik wens u nog een hele goede nacht. En vertrouw op de kwaliteit van je ervaring. Dat is de zin die ik onthoud. nacht. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. Een CRV.